In een verklaring zeggen minister van Middelkoop, staatssecretaris de Vries en commandant ter strijdkrachten van Um dat de mariniers zich onbaatzuchtig inzetten voor een betere wereld en daarvoor de hoogste prijs betaalden. De 29-jarige corporaal Jeroen Houweling en de 23-jarige marinier Mark Harders... kwamen gisteravond om het leven toen het rupsvoertuig waarin ze zaten op een bermbom reed. Een marinier van 21 raakte gewond, zijn toestand is stabiel. Er zijn nu 23 Nederlanders omgekomen in de Afghaanse provincie Oeroesgan. Inwoners van Haarlemmermeer en omgeving hebben zo'n duizend slaapplaatsen beschikbaar gesteld... voor reizigers die op Schiphol zijn gestrand. De gemeente opende gisteravond een speciaal telefoonnummer... dat mensen konden bellen om bedden aan te bieden. Die zijn bedoeld voor ouderen, gezinnen met kinderen... en mensen met een medische indicatie die op de luchthaven zijn gestrand. Afgelopen nacht brachten 1500 mensen de nacht door op Schiphol... Het Nederlandse luchtruim blijft tot zeker acht uur vanochtend gesloten. Iran heeft op zijn eigen conferentie over nucleaire ontwapening vooral uitgehaald naar de Verenigde Staten. De opperste leider Ayatollah Khamenei zei dat Amerika zijn eigen kernwapens houdt en niets onderneemt tegen de kernwapens van Israël. De conferentie in Teheran is een tegenhanger van de conferentie van vorige week in Washington, waarvoor Noord-Korea en Iran niet waren uitgenodigd. Het dodental na de aardbeving in het westen van China is opgelopen tot bijna 1500. Dat melden Chinese staatsmedia. Honderden mensen worden nog vermist. De westelijke provincie Qinghai, die aan Tibet grenst, werd woensdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,9 op de schaal van Richter. In korte tijd waren er zes aardschokken. Veel huizen en gebouwen in het bergachtige gebied zijn ingestort. Het weer, temperatuur vannacht rond het Vriespunt. Tegen de ochtend kunnen er mistbanken ontstaan. Overdag zonnig en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het ontdekt. al 20 jaar. En jij beleeft het. CFM in 2010 al 20 jaar live. CFM met, met nu U de nacht. t <laughs> ah! But like best of it, yes You gon' finish, dear And your body's so superb, so me, the best in her But your girl, face of the year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 Maar er reageert... Ja, I need you cool are you cool